We beginnen de zoger 260 op de pagina. Res, Ted, WAV 215. Ja, nog een keer: 2. Z. RESH is 200. Ted is 9 en WAV is 6. Ja, 9 en 6 maakt 15. En niet Ud, He, normaal vijfje. Ook dat zijn twee letters van de naam van de Hawaïa. En dat wil men niet um, in ijdelheid schrijven. Om dus gewoon om pagina's te noemen. De tekst van de... Zo haar zelf de regel 4 en, en uw absolute aandacht, want wat we leren is nergens te verder te, te horen, te lezen. Wat we hier leren, wat zijn de vleugels van de Schina, de vleugels van de eh, Malgoed, waaronder de Geriem eh, op, opsteeg. Wat is die, hoe is die, uh, hoe zijn die vleugels opgebouwd, of vleugels van de schina? Dat is alleen maar de zoger het enige, het enige document van Hashem, waar je het kan leren. Uh, die, dat systeem, het operationeel systeem, hoe dat eruit ziet, hoe... Hoe het functioneert, de uh, personages als het ware, de krachten van de goddelijke familie, hoe zij werken. Dus al dat is wat we leren, de wortels van alle fenomenen uh, van de realiteit. Dat is wat we leren, de wortels. Dat is het geestelijke. De rechel feer od resh lamet. Gadafa yamina It latrin achsadrin Umihai Gadafa It parshan zes litrin Umin acharadin De Krivin b'yehuda le Israël. Ula alalom, lego de volgende pagina de eerste reichel. Achsadrin, eilin. We hebben geleerd ook op de vorige les. Dat Achsadrin betekent, betekent uh, voorportalen, Massandra's. Right? Voorportalen en niet de kamers zelf. En dat zijn Nehi. En net zo goed is het En de Idrin betekent de kamers vertrekken. Dus de, de binnen, binnenkamers. Dat is de hagat. Want de hier zijn onder de gezet. Die zijn buiten. Als het ware buiten de parzoek. Buiten het innerlijke kant van de, de innerlijke kant van de parzoek. En de, iedereen, oftewel de hagat, zijn boven de geze, Oftewel de binnen, binnenkant van de parzoek. Regel 4, Ot, Resh, Lamed, 230. Gaddafajamina, de rechtervleugel, idla, trin, achsadrin. Er, is, er zijn in hem twee achsadrin, twee uh, voorportalen. Omihai Gaddafi en van deze vleugels, let op, die het schoen, let lettering noemen, worden uh, verspreid, oftewel uitkomen twee volk, twee naties, twee volkeren, andere twee andere volkeren. Die non in bij de Israël, die dichtbij, dichtbij zijn bij de eenheid van Israël. La om hen, die twee andere volken, dus waarheid over heeft, om ze binnen te brengen euh, binnen de, deze de volgende pagina, de eerste regel, Achzadrin, binnen deze eh, voorportalen, oftewel Nehi. Dat zijn twee, vo twee uh, volkeren dus van die, die dus binnengebracht worden, binnen die Achzadrin, binnen die voorportalen. En dat is dan de rechtervleugel. Van de schina de volgende pagina, dus pagina res. Tet zijn ook hier hebben we in, in, nog een keer in de het getal res 200. Tet is 9. Zijn 7 wordt 216. Ook 16 wordt ook weergegeven. Zijn 9 en 7. En niet Yud, wav, nit, yud, kin, wav, zes, zestim. Om di, that's in two letters of the name from Hawaii. The Rachel one. Nadepent. With a hot smola, it, trin, ah, sadrin, ach, om het paar, om het paar, zijn twee lettering, in de dinon, amon, um af. Okulhom, ikraon, nevis En onder let op, en onder de linker vleugel, zijn twee anderen, andere. Ach, sadrin, twee andere voorportalen. Om het eerste die zijn, uit die verspreid zijn naar twee andere volkeren. Regel 2. De Inon, welke twee andere volkeren, let op in de linker van de linkerkant, zie dat onder de linkervleugel. Die komen dan onder de, flink, de linkervleugel van de uh, Malchut van de Aziwot. Zijn de inon Amon en Moab. Dat zijn de twee volkeren Amon. Ammonieten. En Moab, Moabieten. Twee volkeren die, die twee dochters van de Lot, lot hebben hem um, aan hem waren uh, van hem, van die twee vrouwen, twee, sorry, twee dochters van Lot kwamen, kwamen deze twee volkeren, zoals je dat weet. Van hun vader kre waar, uh, kregen, zij die, uh, werden, uh, kregen zij die kinderen dus. Ah, Lot, wat had ik gezegd? Ja, van Lot, ja, dit zal al. Van Lot, uh, zij herinneren ik nog, die twee dochters die dachten dat het einde van de wereld zou kunnen komen na de vernietiging van Sodom en Gomorrah. Gomorrah en dat zij uh, hebben zo'n plannetje bedacht om, uh, om de buurt met hun vader... Te slapen en om nakomelingen te verwekken. En dat zijn die twee volkeren, Amon en Moab. En is wat zoals we leren hier, die komen onder de vleugels van de linker vleugel van de Schina. Okulhonikrao Neverschaya, en allemaal heetten zij Neverschaya, de levende Nevers. Waarschijnlijk zo wel. Uh, de, die twee die van onder de rechtervleugel komen, als die van de linkervleugel. Alleen we horen niet, de zoger vertellen ons uh, expliciet aangeven welke volkeren, welke twee volkeren zijn. Is een uitkomen, dus onder de rechtervleugel van de Schina. We keren terug naar de vorige pagina, Restet wave. wa de linkerkolom, de regel 9, de referentie van de wa Resh wa Gaddafajamina, iets, we goede, en u, bijzonder aandacht, wat we leren, want het is alles boven het verstand, wat we leren. Met het verstand kunnen we niets begrijpen, het is dan net als sprookjes, net als iets zo'n, uh, zoals men dikwijls normaal zegt, normaaliter zegt over het zoger. het is geschreven in een in midrash taal, in een taal van allegorische vertellingen, um, enzovoort, symbolisch, ah geen sprake van, het is een heldere, heldere taal, uh, de ware realiteit, van de ware realiteit, let op, alleen men begrijpt dat niet. En daarom, uh, wie niet voorbereid is, niet voorbereid, die kan zo niet penetreren duidelijk. Het is een kwestie van jezelf nederig eh, eh, aanpassen aan de geest van de zoger. Door de zoger kunnen wij komen tot het eeuwige leven. Waar anders? Waardoor anders? Alleen maar door het Brit-Hadassa. Geen hond, niemand kon en kan of zal kunnen komen door Brit Kadasha alleen, in het ervaren van uh, bovenplacentige realiteit. Bovenplacentige realiteit. Alles zit binnen de placenta, binnen de, de, binnen de, deze wereld. En Brit on onmogelijk te begrijpen, onmogelijk te... Uh, het kan niet helpen anders dan door te leren, de leren, de leren van de zoger Absoluut onmogelijk. Het is praten over praten. Het is moraal. Uh, Yeshua is ergens een mens die men ziet als uh, hoogstandje uh, van mor moraal enzovoort. Alles wat behalve, behalve wat Yeshua zelf. Wat uh, leert men in de Brit Hadashah. Zoals we dat doen. Nieuwe Testament. Zonder zorgen. Ik zeg het jullie zoals het is. Ik, ik, ik heb geen enkele toebehorigheid. Nog bij christenen. Nog bij joden. Nog bij anderen. Bij niemand. Leuk? Maar wel bij Yeshua. Wel bij deze... Bij de lijn die leidt naar de bevrijding. Daar gaat het om. En dat leren we hier, ons te bevrijden van de tyrannie, van de um, slavernij aan de Sitra Achra, zoals deze wereld is, is onderhevig eraan in alles wat men doet, uh, kan men dat geen op geen andere wijze bereiken dan door het studeren van de zoger. Eigenlijk, alle dingen, andere dingen komen daarbij. Wat wij leren, testen, is, alles is eruit gehaald van de zoger. Het veld, het is net zoals, ik zou het kunnen vergelijken met, de zoger, goed opletten, wat ik probeer, misschien dat ik het wel eens, wel eens verteld, de zoger kan men vergelijken met een uh, ve uh, veld, waarop dus, uh, dat, uh, waarop dus, uh, zeg je dat, granen, ja, dan graan, maar dan, uh, op de arens, de arens, staan klaar om die te plukken. De oogst, in de, de oogsttijd, dus de, een, een, een veld in, in, in de oogsttijd, waar Arends al alles kanten klaar staat om het te plukken, de oogst te plukken. <coughs> Duidelijk, dat is dan de zoger. Dus zo... So, vol van alles, en natuurlijk dat van die aarens, van die graan, dat zit nog in die stengels, in die, of in die aarens, natuurlijk kan je dan van al die graankorrels die daarin zijn, op het veld, in die planten, natuurlijk kan je van hen alles maken, alles zit daarin, dus alle soorten broodproducten en ge gebak en ravioli en spaghetti. en Alles wat maar denkbaar is aan de uh, meel broodproducten. Dus alles kan zien daar op het veld. Maar men moet wel... Uh, dat inzien. Daar zit alles. En natuurlijk zijn er ook een, daar, een veld, daar zitten uh, granen van uh, rogen, alle verschillende, alle, alle soorten, uh, alle graansoorten daar staan uh, al in kanteklare vorm, alleen, men moet het uh, weten te plukken en uh, verder dat uitwerken, als het ware. En die uitwerking daarvan hebben we dan Ari. In Ari zien we dat al, al als kant en klaar, al uit de, het veld gehaald, de oogst naar binnen, naar de schuren. En ook in test en, uh, en, en wat we prijets dat is allemaal al binnengehaalde oogst. Maar alles zit in, het oorspronkelijke, in de oorspronkelijke vorm, alles zit al in op het veld. En dat is dan die zoger en dat is eigenlijk die, als we dat zeggen, dat spreken van de realiteit, dan is het al gehele gehele geïntegreerde realiteit. Ja, net zoals in het veld hebben al die soorten, uh, uh, al die soorten van arends, van uh, stukje veld, van dit en dat. Zo in alles daarvan kan je maken. zo zit ook in de realiteit de zorg die pakt alle, de hele, het hele innerlijk van de hele innerlijke in het innerlijke van de mens. Tijdelijk. Terwijl als we leren, natuurlijk in alles kan ook in andere, oh, andere als we leren dan priëd natuurlijk daar ook pak je al van alles. Nou, maar het is weer een beetje specifiek al, met, de, met het oog op die, uh, het gebed, als we leren dan arie et dat is het sprekenwee van de boom des levens, dat is ook niet anders dan de zoger. Maar dan specifiek dan in die taal, van zeer speciale taal, van de Kabbalistische taal, van de Sferoth enzovoort. Maar hier in de Zoger is de taal van de Zoger. De Heilige Zoger noemt men dat. De regel 9, de referentie van de Oud Resh Lamet, 230. Gadavya mina it vehul de glepunt, a kanaf tin aiminit, shelemalhud, shnei misdronut elf, shahem mithalkim, me zo lichte acharot. twelve. Hakrovot, le Israël, beïgot. Lachnisam, letoch, eilu dertien, ha, misdronot. Punt. En uw vertaal, ik, zoals hij dat vertaalt, keurig. Ja, mijn vertaling is letterlijk, wat ik probeer dan, wat de zoger zegt. Te vertalen. En natuurlijk daar de talen van de zogenaar is bijzonder laconisch, laco, laco, bijzonder laco, laconiek, erg eh, beknopt. Er ontbreken vaak een schakel en zo'n eh, tussenwoordjes. af van miniet, de rechtervleugel, de regel tien, hem maar goed. Ja, hij voegt ons toe, van hem mal goed. Je ja, slas een misdronot, die heeft twee misdronot, twee voorportalen. Elf. Schaam, die, uh, die verdeeld worden, ingedeeld worden, kan je zeggen. Dat, beter te zeggen, dat van hen uh, worden... Verdeeld van, de, van deze vleugels worden verdeeld naar twee uh, andere naties volkeren, kan je zeggen. Maar om moet u zeggen natieën, eigenlijk? Er bestaat een woord van volk. Er bestaat ook een woord van natie. Maar goed, kan je zeggen volk. 12. Ha kruwot le Israël bij je die dicht bij Israël zijn in de eenheid. Leag niet samen om le toch Eilu om hen binnen te doen brengen. In deze misdronot, in deze voorportaal. Ja, voorportalen van die rechtervleugel van de Schina, van de Malchut. Punt. Ja, we spreken nu van, in, überhaupt in, in uh, die laatste lessen, en ook hier over de geriem, ja, over die, het voorschrift van, uh, om ger lief te hebben, herinner je nog, om die bijwoner, liefde hebben en enzovoort so dat is dan de achtste het achtste voorschrift dertien na de punt. hoe het achter kanaf als smolid jes snee fertien misdronot acheri schermit heelkeim na iumot Vijftien nacht. Scheem Amon omhoog. Dertiende punt. En we dachten dat de was en onder de linkervleugel, eerst na de zijn er twee andere misdronauten voorportalen. Veertien. Scheem het Halkim die worden verdeeld of ingedeeld in twee andere naties, volkeren. Shem, welke naties zijn Ammon en Moab, dus Ammonieten en Moabieten. Naar worden genoemd naar de, de, de uh, eerste die de naam heeft, gehaat van die volkeren, dus de, de Amon, er waren twee broertjes, ja, die kwamen van die twee overeenkomstig van die twee dochters van Lot. De een is Amon en de andere Moaf, en zo worden ze ook genoemd, Amon en Moaf, het volk Amon, Amonieten zeggen we, en Moabieten. Wordt genoemd dus naar de afstamer van wie zij afstaan. We kolamnikraim nefesh en allemaal heeten zij nefesh de levende nevens. Zeventien. Birush. Een toelichting. Inei mikodem lachen omer. Sjijes kama achtin achsadrin. We kan omer rak bet bismola Ayam aynian hu. Kikan met a rak al twintig acholin blijvad. trin achsadrin bij 21, kololim. Leef je al mot, amin. We hen 22, jez beta, sadrin. Kolim, basmol, small, leumot. 23, hashaja hotly, le small. Kijk nou, geweldig, wat jij ons nu. Hoe had ons, hoe dat geweldig? uit, let op. Kijk, onder de schina zijn er natuurlijk onvele, on had hij gezegd, had je gezegd, ons de zoger. er zijn zoveel voorportalen en zoveel kamers of binnenvertrekken onder de vleugels. Nou, kijk nou hoeveel volkeren zijn er in de wereld, ook de oervolkeren, dus de basisvolkeren. En hier spreek je dan alleen maar vier. Hoe, hoe, hoe, hoe, kan, dat, hoe kan men dat rijmen? Let op. Hinei, mikodem kodem lachen, zie hier. Daarvoor, voor hij, of daarvoor, zei se, hij, zegt hij. Zo, so yes, kama dat er zijn uh, feele of een aantal, feele achzadrin, for voorportalen. Regel 18. We kunnen meer, maar hier zegt hij, ja, in deze oot, Rak bet, obet ou bed Alleen maar twee. Van, van rechts. En twee van links, ja, van, van, van de schina. Onder de vleugels van de schina. Dus alleen maar vier. 19. Aijn hoe het gaat erom. Kikan al lewaad, Want hier spreekt hij alleen maar van de uh, algemene. Ja, van algemene, wel algemene. In het algemene aspect. Dus van algemene, als het ware. Ze drie dat er twee um, voorportalen zijn aan de rechterkant, die, let op, die uh, omvattend zijn, als het ware, overkoepelend of omvattend, omvattend zijn, voor het aspect van de volkeren, die betrekking hebben op de rechter, op het rechts, oftewel op de rechterkant van de ...plaats van onder de vleugels van de schina. Dus twee basis, ja, twee basis achsadrin, twee basis-voorportalen. Voor, We en zo ook, zijn er, regel 22, twee achsadrin, twee voorportalen die bevatten ook, heel goed, beter nog, die bevatten, uh, oh, nee, algemene, de will, uh, algemene, oftewel, uh, algemene, voorportalen, op, uh, die van links zijn, en die zijn voor de volkeren die betrekking hebben op de links, op de linkerkant, ja, dus zegt hij dan spreek je alleen maar die in de algemene zin, dat zijn twee, twee uh, overkoepelende, laten we zeggen, uh, kunnen we zeggen twee de voorportalen links, rechts en links, 23 naar de punt. Wel meer, je is bijtumot. Misitra de Jamina, Kolot le holle omot, misitra 25 de yamina... de Jamina, Shen, Lebet Achsadri na Kolalim, 26, Shubegedafa Jamina, Wilopi Reša Mihem, punt. We omeren, hij zegt dus ooker, dat zijn twee volkeren van de rechterkant de regel 24, de jemina. Kololot, die zijn overkoepelend voor alle volkeren, alle naties die zijn de die van de rechterkant zijn. 25. Ze hebben het zo dat zij betrekking hebben, welke volkeren betrekking hebben op twee achzadrin, op twee overkoepelende voorportalen, die in de rechterkant zijn, die in de Gaddafi Yamina, die in de vleugel, in de rechtervleugel zijn. We lopen reis, let op, en de zoger. Uh, Zegt niet expliciet wie zijn, wie zij zijn, wie zij wie zijn, zijn, wie die twee overkoepelende volkeren zijn, van de rechterkant. Erg merkwaardig, ja zie je, dat zoger vertelt het niet, wie zijn die twee overkoepelende volkeren van de rechterkant. Alleen die aan de linkerkant, daar spreekt de zoger. Explicit 3 Sorry, 27. We gaan je yes zweter in mod, misitra dismola. Kolot 28, le holya in mod, misitra dismola. Amon, 29, umwah gaan 27. en zo en zo ook zijn er twee volkeren, nation aan de van de linker aan de linkerkant die uh, omvatend zijn, overkoepelend zijn, voor alle 28 omot, voor alle naties die van de linker linkerkant zijn. Scheino mot is representatief zijn, ja, die kan ik zeggen ook, die representatief zijn, met andere woorden, voor alle volkeren die van de linker linkerkant komen. Scheino amon, die. Amon zijn en Moab. Amonieten en Moabieten. Maar het is niet, moeten we niet de realiteit zien van die, goed opletten, van de Moabieten, van de en bloed, van de en bloed. die is van, uh, over die uh, twee naziën, Absoluut niet. Zo gespreekt van de krachten van het Hilal en ook alles zit in de mens zitten in de zogere, Er zijn allemaal namen van Hashem. Eigenlijk. Let op. 29. Natuurlijk dat hier op aarde komen, komt de, de, de takken, als het ware, van die wortels in het hogere. Die dan ook komen hier ook zich manifesteren hier op aarde in het algemene aspect. Maar dat moet ons absoluut niet interesseren. Wat zijn die volkeren naar Flesh en bloed? Wie waren ze die Ammoniten, Moabiten? Kunnen we nu in deze tijd, kunnen we nu iemand kan angreifen? wie zijn, zijn er nog Moabiten of zijn er nog Ammoniten? Wie zijn dat? Is een zo'n identiteit? Bestaat zoiets? Natuurlijk niet. Dan geen demografisch onderzoek. Weet ik op welke manier dan ook, wel, welk onderzoek dan ook, kan het uitmaken, kan het, eh, zal een resultaat, zal een solas bieden. Ja, dat is de realiteit van de, Geestelijke realiteit en het uh, absoluut niet belangrijk is hoe dat zit hier van boven weet men wie wel wie Ammonite is en wie uh, behoort tot Ammon wie behoort tot Moab en and, and andere dingen and en net zoals in het uh, Hashem van boven ziet van boven, boven wordt men, men alle alle verbanden alle oorzaken en, ge, en, ge, en gevolgen, hoe kunnen we dat hier zien? Geen sprake van 29. Hier, van deze kant, kan men ook niet zien uh, wie de ware Hebreer is. Kan je in Israël, aan, kan je in Israël uh, zien precies wie een ware Hebreier was, ik bedoel, die, bedoel, naar vlees en bloed. Absoluut onmogelijk. Ze kan natuurlijk traceren, ze allerlei uh, dynastieën, dynastieën, allerlei vermoeden dat het zo so was en zo so is. Maar het is, het, is, het, is, het, is, het is niet altijd, het is verre van een uh, ware beeld. Het is uh, wishful thinking. Kun opletten wat ik zeg? Kijk, kijk nou, moet je, moet je, moet je weten, moet je, kan je je voorstellen, dat Israël, het land zelf Israël, was onder in handen van Grieken. Vele, eh, eh, langere periode, duidelijk, en Grieken die waren dan, eh, die daar die in Israël waren, wat deden, wat deden ze ook, toen oorlogen waren en alles. Die verkrachten al die vrouwen daar. Wat? Uh, waar kwam dan de kinderen kwamen? kinderen kwamen eruit. En denk je dat die in abortussen gepleegd waren? Nee, zo, so, kinderen waren nou en dan waren het dan Joodse kinderen. Then, uh, een vrouw is, uh, een vrouw is uh, Joods, dan uh, een kind is ook Joods. Maar zit uh, wel uh, in hem. Uh, Flink de helft van de, de Griekse bloed. En zo ook met Ro Romeinen waren we ook daar. Ook dat allemaal plunderen en verkrachten. En niets anders. Dat was allemaal mogelijk. Allemaal eh, toegestaan. Absoluut was toegestaan aan hen om dat alles, alles te doen wat ze wilden. Ja, dan kon ik gewoon vrouwen pakken wat die willen. Een orthodox of niet. zo is veel duidelijk. Wie kan van hen dan zeggen, daarna, en daarna doen ze, deden ze wel de hoed, de hoed op. Ja, de, de kinderen dan, die van hen kwamen, die deden ook weer de hoed op. Nou, is het, kan je dan zeggen dat naar vlees, dat die zuiver, zuiver, naar vlees zuiver een zuivere breier was? Een zuivere jood naar vlees? Wie kan nog nieuws zeggen dat die het ware, ware is? Niemand. Van boven weet men wel, wie stond nog de afkom, ah, de die, die nakomelingen van degene die stonden uh, op de berg Sinai, die ontvingen de Torah. Alleen van boven weten. Van beneden weet men, kan men niet weten. Dan. Het kan zo zijn dat de, de beste rab, rab, uh, uh, functionarissen van uh, rabbijnen die dan in het Hoofdrabbinaat zitten in Israël, dat ook zij allemaal uh, halfbloedjes zijn. Of, of, of uh, Newt Andarna misschien, wees het weer nog uh, halfbloedjes, doet er niet toe, maar dat in hun familie zit ook weer dat Grieks bloed of uh, Romeins bloed enzovoort, doet er niet toe. Ja, ik zeg het even als voorbeeld. En laat staan dat ook daarvoor waren Persiërs. Wat hadden ze gedaan, denk je? Dat zij zo lief waren, dat zij zo vriendelijk waren, dat zij alleen maar strijders waren met de mannen? Nee! Natuurlijk hadden ze alles gepakt wat ze konden pakken, dat hadden ze ook gepakt, die vrouwen en maakten ze ook, de kinderen en van alles. En zoveel waren er allerlei andere uh, invasies en Turken en wat van alles wat je ook mag zien. Dus men, kan men, nog, kan men nog naar vlees groot opgaan? Wie kan dan naar vlees groot opgaan? Nee, niemand kan daar naar vlees opgaan. groot opgaan. Dat die zeggen, nou ik ben dan een ware Hebraïer. Geen sprake van. Precies hetzelfde is het met Ammon, en, a, Ammonieten en Moabieten. Alleen Hashem weet wie van hen... Afkomt. en het is ook niet zo belangrijk hier, wat, hier dat wat ik wil zeggen daarmee, dat is absoluut niet belangrijk, wat het hier nou op hoe men dat allemaal eh, naar vlees, dit, die dat acht, als dit, als dat, allemaal niemand weet, hoe dat in elkaar zit, en het is absoluut niet belangrijk, want hem kijkt naar het hart van de mens, en het hart van de mens kent, is geen joods, christelijk uh, Moslim, hindoe so enzovoort. Het hart van de mens uh, heeft geen nationale of religieuze toebehorigheid. Goed opletten wat ik zeg. Het hart is geestelijk. Het epicentrum van de mens is geestelijk. De essentie van de mens is geestelijk en niet uh, door mensen gemaakt. En deze dus, die van de linkerkant komen, dat zijn de Ammon en moaf, die Ammonieten en Moabieten. Maar we kunnen zeggen Ammon en Moab. En de regel 29 nog een keer. We hebben media en die laatste dus die uh, betrekking hebben op twee achsadrin, op twee voorportalen. Die overkoepelend zijn, overkoepelende portalen, die van de linkervleugel zijn, de volgende pagina Reset zijn Gasolam, de link de rechter de rechterkolom. De regel 1. VZ. Schomer. U. Kulhon en Karon, nefish haya. Kul. Nefashot. Derechultwei agirim. Abaot, Mikul, aumot. Mikraot, bashem, nefish en dat is wat hij zegt. En allemaal heten zij neefers de levende neefers. Ja, zoals in de Torah, in de scheppings, daar, daar wordt gezegd: waar de schiep, en neefers allemaal heten zij neefers chayah. Kool neefers let op, alle neefers die alle elke nevens van de gerim van de bewoners, Habaot, let die komen van alle natien die heeten in de naam nevens gaan, dat is een begrip, en levende de de regel 3 na dit punt. We Mishom sheeinam yicholim lekebele rak fier mezivug de gadlu de zon. Shea zazon haem bamakom fayf abba wa ima alai. Vaz nikret hamalchut Zes. Mitaam ba miyor abba shuhu or haya. En hoe gaat hij ons nu dat uitleggen? Waarom heet het nefesh gaya? Waarom heet het nefesh en dan gaya? Levend heet gaya. Nou, we weten ook dat wat gaya is ook. Het is, is levend, maar het is ook uh, het licht. Gaya kennen wij ook dat. Maar wat legt die, hoe legt hij ons dat uit? En ze, waarom heet hij dan nefesh gaya? Waarom heet ze al die gerim? Al die bijwoners uh, die van alle natieën komen tot Israël, waarom heeten ze neefjes Levende neefjes. We ze, mischum, dat is omdat Scheinami lekker berakt, omdat, omdat zij kunnen ontvangen alleen maar van de zivuk, van de godlut, van de zon. De regel vier dat dan de zon, in de toestand van de gadlut van de zon, in de toestand van de Zivuk, van de gadlut van de, de, de zon, dat dan, zoals we weten dat, de zon zijn op de plaats van de hoge abu yima De regel vijf. Was niet reet de malchut, nefisch En dan, dan heet de malchut nefisch Dus de malchut dan is... Opgestegen, samen met de Serantin, naar Abu Yima, naar de hogere Abu Yima. En de Malchut heet Nevershaya. Want de Malchut, let op, is Nevers, ja of niet? Malchut heeft de kracht Nevers. En waarom heet ze Nevershaya? Omdat zij is nu opgestegen naar Abu Yima. Naar, naar en daarom heet ze met Metam, nog een keer wat hij zegt, zes Om de reden: He Jod Bami or Abu omdat zij heeft dan het licht van Abba en Ima. Welke licht is? Gaia. Kijk, geweldig. Het licht van en Ima is het licht Gaia. Licht maar, licht Gaia. En dan, daarom heet zij, malgoed, die opgestegen, malgoed, die nefesh is. Die wanneer ze, op, ze opsteekt naar. Die, en dan ook een mooi staaltje van niets dat niets verdwijnt in het geestelijk. Zij is nevers, maar goed, en zij steegt op naar Abu Yima, en dan ontvangt zij van gaya, dan wordt bij haar toegevoegd nog gaya nevers. En dan welke nevers? Nevers, gaya, wordt toegevoegd aan haar licht gaya. Want zij ontvangt dan van licht gaya. Regel 7. Vekivan like shonifashot a gerim mekablot mehagadafin tenefish ha'chaya. Ach, nikraot gam hen nefish chaya. Vekivan like en ankhzindi, letop en ankhzindi de nefashot, dem tuz meirfalt van nefish. De tenefish de, de de, de, de lage zielen, de nefish van de bevolkers van de gerim. Ontvangen dat zij ontvangen van de vleugels van de nefschaie van de levende nefs, heten ook zij eveneens nefschaie. Duidelijk, zij ontvangen van de vleugels, dat is van zes onderste sfirot van Hagad Nihi. Duidelijk. van die van die maalhoed die opgestegen was naar Abu in de tijd van de Gadloed. Dan zij ontvangen dan ook, eh, omdat zij ontvangen dan van die vleugels van de nevers van de levende nevers, daarom heette zij ook eveneens nevers Ook die geriem heetten dan nevers De regel. We gaan naar boven, naar de regel 3 van de tekst van de Zoga. Ot resh lamet alf. We idrin satimin satimen acharani. We acharani. Bachol gadaf, en Punt. Dus in het algemeen, over het, het, het, het algemene aspect, heb je al gezegd. Dat er zijn twee overkoepelende uh, portalen zijn van rechts en van links. En vier volkeren overkoepelende, als het ware, naziën. Maar nu zegt hij dan het volgende. Ot Res Lamet 231. We komen hierin en hoeveel zijn er van die vertrekken? Oftewel, kamers, binnenkamers. Satime nach Haranin. Hoeveel zijn er kamers die verborgen andere kamers zijn? We heghari nach en andere zalen. Begol gadafa we In elke vleugel. Rechel 4. U nafku ruchin. Le afrasha, le holinon giyurin. De midgejarin. De midgejarin. Puntie. U minnegu en dan Komen uit. Nafku ruchin. Komen uit ruchot. Dus niet alleen nevers maar Rochot van het woord Ruach. Geest. Le Afrasha om verdeeld te worden. Le giurin Dimitai De Gajarin Om ver, verdeeld of ingedeeld, in, verdeeld te worden naar al deze om te verdelen, als het ware, al deze geriem, al deze bij, uh, bijwoners, die komen om, die zich uh, bekeren. We kan ook neverschaaien, en die heten neverschaaien. Ik zou hier aan het einde van de regel 4 een puntje maken, in plaats van komen. Uh, dat is ook wat, hoe hij dat vertaalt. Aan zijn vertaling zie ik het al, dat hij ook dat zo doet. In ik raam neverschijen, aan ze heten neverschijen. Awael limina. Maar wat de Torah zegt, lemina, naar zijn soort, naar, hun, naar haar soort. Wat betekent naar haar soort? Dat de ziel wordt, neverschrijd wordt, uh, komt, uh, wordt uh, is geschapen naar zijn, naar zijn soort. Dus alles naar zijn soort. Vijf. We koolgoo, alaien taakhoed gadaf de schinta, welu jadier. Let op. En dat is belangrijk wat je nu verder zegt. Want wij willen graag weten, waar komen de hek, de geriem vandaan? Wat, wat is dan de punt? Wat is welke punt I op de boom des levens is er, eh, die als het ware war in het al, in over het algemeen, dat dit hun, als het ware, plaats waar, waar, waar ze, Hangen die zielen waar vandaan zij komen? Dus wij weten dat dit wel onder de vleugels van de schina, en dan leren wij stap voor stap komen van dichterbij te zien wat is, de, wat is deze plaats. We koelen het op en allemaal komen zij onder de vleugels van de schina en niet verder. Dat is voor ons relevant, wat hij zegt onder de vleugels van de Schina en niet verder. Dat zijn de Gerim. In tegenstelling tot Israël. Israël, waarschijnlijk bedoelt hij dan Israël, Israël, eh, de zielen van Israël, die moeten dan hoger uitkomen. Maar wij zullen dat leren verder in de zorg. De regel 9. De regel 9. Uh, de regel 9, de rechter, sorry had ik het niet gezegd, Hassulaan natuurlijk. De rechterkolom, de regel 9. De referentie van de Ot Resh Lamet, Alef. We kama idrin satimin vekhule. En hoeveel is hoeveel is zijn dat dus veel bedoel je dat? En hoeveel is zijn dat we kama Hadarim, khadarim Tim, stumim Acherim. Ba ikholot Acherim, Ba kanaf kanaf. En hoeveel zijn er kamers Verborgen, andere verborgen kamers zijn er. Wij geloten geriem de regelt in het midden en de andere, andere zalen. Bachol kan af, in elke vleugel. Elf. Naar de punt: Omeham, Jotzim, Jotzim, Leed Leedgelek, Lechol valef e lohagirim amigairim we nikraim nefish haya en van hanu mehem yotsim ruachot en daaruit komen de ruach ruachot mirfaot van rooch geest eigenlijk de krachten van niet geesten kunnen we niet zo vertalen maar ruach de de de krachten van rooch layt halek de geestelijke kracht van rooch om verspreid om verdeeld te worden, voor al deze geriem, al deze regel 12 bijwoners, die komen, die zich, uh, die zich, uh, die komen tot in, die zich, uh, um, met geierim, die, die worden tot bijwoners, die maken zichzelf tot bijwoners, letter. Bekeerd is it is een, een verkeerd woord bekeren zich bekeren bekeren zichzelf is meer tot inzicht komen en niet bekeren zichzelf tot uh, bekeren tot uh, Christendom of jodendom is heel iets anders bekeren zo so uh, so hebben ze so dat zo vertaald zo so onkundig en zo so onwetend maar het is niet zo het is met gejarm men zichzelf, je kijkt nou wat, hoe dat geweldig in de heilige taal heet, het midgayerim, dat is dan een wederkerend werkwoord. Zichzelf doen uh, tot bij, bijwoner. Duidelijk, niet dat iemand anders mag zichzelf maken van binnen, zichzelf opmaken dat men gaat behoren tot Israël. We niet Kraïm nevers ga je, en ze heten nevers De regel 13. Aval Lemina, maar naar, ze, naar haar soort, zoals het gezegd wordt, want zij is dan nevers. Zoals in de Torah gezegd wordt. Maar allemaal, dus, wat zegt die? Aval Lemina, dat is niet een vraag, ja, betekent juist een bevestiging. Maar alles, dus elke neef dan naar zijn soort. Dus van elke geer en elke, keer, allemaal komen ze naar hun eigen soort. Zie je dat? Naar eigen soort. Individueel ook, dertien. We naar en allemaal worden ze binnengebracht onder de vleugels van de schina. En niet verder. Dat is natuurlijk merkwaardig. Om dat te horen, let op, Hashem heeft de hele wereld geschapen, alles is van hem en zonder uh, voorkeuren voor die of die. Maar wat is dan, wat betekent dat dat die niet verder kan? Dat betekent dat Israël eigenlijk een hogere geestelijke uh, wortel heeft. Dat zullen we leren. Wat, in, wat houdt het in? 5. Pirush, Ki Kol Gaddafu i Kalul mi wak, shahem hagat ni hii zestien. Anikraim idarin vach sadrin. Asher seifentin le uma vuma, ma. Hadar me yohad pachagat. Achtteen. Vach sadra. She, Meach Sadrin, Mechabellet 19, Kol Achat, begin at nevers. Om iedereen, Mechabellet, Kol 20, Achat, begin at roer. Geweldig, helder, helder. Hoe Hij ons dat allemaal uitlegt. We zullen natuurlijk een heldere uitleg zullen horen van wat betreft de zielen van Israël, wat het allemaal is. En niet een kinderlijke kinderlijke groot opgaan van het volk Israël, dat zij menen dat zij, dat zij zelfs ook zonder te leren van de Kabbalah van de Zoger, dat zij iets hoogs hebben, groots hebben, wat anderen niet hebben. Duidelijk, zonder Zoger komen ze ook niet verder uit. Maar goed, opletten, wat, wat betekent dat? Dat Israël iets anders heeft, een hogere, wortel heeft, we zullen dat allemaal leren. Helder wat je ons nu zou vertellen. Peruz vijftien toelichting. Wat betekent die roeging? nefesh en dan weer roeging. Wat betekent die Want elke, let op, elke vleugel bevat zes uitzenden. Shem welke uitzenden zijn, had niet gezien, het is het is het alles, kunnen we, alles kan uitgelegd worden van door tien sfeerot, niets anders heeft Hashem geschapen. Dan Zestien. Anikraim, welke Hagat Nihi, Ghesset Goratifere, en dan net zoals die zo, die heetten, Idrin, Kamers, zoals we het geleerd hebben, Wegsadrin en de voorportalen. Asher de Holy Mavuma, -um Hagad, waarbij 17 elk natie. Elke natie heet eh, een speciale kamer in de Hagat. Wij aksadra heet het en een speciale bijzondere aksadra bijzondere voorportaal in de negie. Ja, sommige die komen dan van die van die kamers de anderen zijn komen dan van die van de negie, van die voorportalen, schaam, ja, heeft het nu aan hoe dat zit. Dat kunnen we ook zelf onderschrijven. Dat van de voorportalen hey, ontvangt men, let op, ieder ontvangt het aspect nevers De regel 19 Om iedereen, oftewel van de negie, ontvangt men nevers duidelijk. En van de iedereen van de kamers, Oftewel, van de Hagad ontvangt men, elk ontvangt aspect ruwacht, ook dat de weet we punt 20, naar de punt. Masho meer, o masho meer, iedereen, satimin, 21. O, misum, shah, Haggad, de wak. En, pinat, chasadim, 22. shahem satimin, mi arat, hochmakaluda, 23. Walken, mechane, dan Meshem, Satimen. Geweldig, geweldig. Kijk nou hoe wij dat op deze manier Dat ontcijferen wij de zoger. Met zijn, door zijn hulp. Kijk nou wat hij zegt ons. Want wij hebben dan geleerd. dat hij zegt, de zoger zegt. Iedereen Satimen hier. de verborgen kamers. Wat betekent verborgen kamers? Kamers, dat zijn Hagat, ja? Waarom zijn ze dan verborgen? Zegt hij. Om um asho, meren, um wat de zoger zegt, iedereen in Satimien, de verborgen kamers. Hoe in de 21 Dat is omdat Hagat, Chesed Gorati Feret van de Vak, ja, van de 6 Dit is een aspect van uh, bedekte Hassadim, duidelijk, boven de Chasee, de Hassadim. We hebben net ook dat gehad, uh, uh, binnen, binnen een, van een les daarvoor geloof ik, op de Prietschaïm, uh, we hebben dat gehad ook van die, um, deze chassadim, verborgen, dus, uh, dus bedekte chassadim, dus boven de chassé, we hebben dat gehad in de uh, Etschaïm, neem ik wel. Maar het was een van de laatste les geloof ik. Herinner je nog van de IMA dat ze hier een pin neemt van de IMA? Alleen maar één bovenste, één der, bovenste derde van het jeverheid. En, en waarom niet twee? Uh, waarom dus niet twee? En dan had je ons aan het uitgelegd. Dat, uh, ik zeg, ik ga het soms. Uh, door elkaar hebben, want ik zit nu in de Zogar, ik kan dus niet uh, precies dan zeggen, het kan ook zijn in, in uh, Etschaïm, het kan ook zijn in de test maar het interesseert me nu niet omdat ik even wil alleen maar wel al aangeven, dat we dat hebben net geleerd. Dat die Hagad, die zijn uh, boven de Chazet, dat herinner ik nog, dat die Yesod van Ima, die bedekt deze Hagad. daarom heette zij Chazadim en bedekte Chazadim. En daarom, die, en Shahem daarom zegt hij dat, dat zij zijn omdat um zij zijn uh, verhuld van het schenen van de Chochma. Dus de jesot van de Ima, die strekt tot de Chazé, die, wat doet de, de, de jesot van de Ima? Waarom bedekt, bedekt zij die Hagad Om hem te bedekken van het schenen van de Chochma. Want boven de Chazé is is niet nodig, eh, eh, chokma, eh, Ze hebben de Chokma niet nodig. Boven de Hazé zijn lichtere Kilim. Die hebben de Chokma niet nodig. Die zijn alleen maar chassadim, Maar onder de Hazé, daar is nodig het schijnen van de Chokma. goed opletten wat ik zeg, is bijzonder belangrijk wat de, de, de kleine nuances. Maar onder de Hazé zijn zwaardere Kilim ook. Die zwaardere Kilim, die hebben wel het schijnen van de Chokma nodig. En dan die je soort van die ima die strekt daar niet meer, die eindigt aan de Gazet. En daarom, die, ja, dus, die, die zijn dus, die hagad die zijn omverhuld van het schijnen van de Chogma, zoals het bekend is. Waar kent 23 en daarom noemt hij hen, de Zoger noemt hij, hen Satimin, uh, verborgen